Even nu. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de Belastingdienst die intern misstanden aankaart... zegt dat hij jarenlang is genegeerd. Hij heeft nu een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven... die is ingezien door RTL Nieuws en Trouw. Daarin schrijft hij dat de fiscus van zeker 40.000 mensen... geld terug wilde hebben, hoewel die nog recht hadden op uitstel... omdat hun bezwaar bijvoorbeeld nog niet behandeld was. In schoolboeken staan veel minder vrouwen dan mannen en er zijn relatief weinig personages met een niet-westerse achtergrond. Als ze al in de boeken staan zijn het vaak stereotypes, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Vrouwen zouden vaak afgebeeld worden als personage met een oude rol of in een huishoudelijke taak. Mannen zijn vaker topsporter of wetenschapper. Na de boeren, de bouw en het onderwijs willen nu ook winkeliers actie voeren. Volgens brancheorganisatie In Retail zijn ze kwaad over alle regels en verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. Veel kleine winkeliers vinden ook dat de grote webshops winkelstraten kapot maken. De winkeliers eisen onder meer verlaging van de btw, een verhoging van de btw op Chinese postpakketjes... en het intrekken van boetes op flexibele arbeid. GroenLinks en PvdA eisen dat minister Koolmees van Sociale Zaken voorkomt dat de pensioenen volgend jaar gekort worden. Ze willen dat hij de regels aanpast, anders dreigen ze hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken. Pensioenfondsen dreigen tekorten op basis van de oude regels, terwijl er nieuwe in de maak zijn. De partijen vinden dat onbestaanbaar. Italië kan met grote wateroverlast door de overvloedige regen van de afgelopen dagen. In Venetië is het zo erg dat de burgemeester wil dat het noodtoestand wordt uitgeroepen. In Triest is het water zo hoog gestegen dat de boten op de wal worden gezet. Ook in het zuiden hebben veel steden problemen door het water. Het weer, de buien houden aan en langs de kust is er nog altijd kans op onweer en hagel. Later op de dag wordt het rustiger en is er vaker zon. Door Het 7 tot 9 graden. Morgen in het zuiden soms wat regen, in het noorden meer kans op zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Bakker van de ANWB.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 Yeah. I'm